Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De fiscale bende opgerold, die 170 ondernemers voor meer dan 2 miljoen euro zou hebben opgelicht. Leden van de bende deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst. Ze belden naar middenstanders met het verhaal dat er belastingsschulden en boetes openstonden. De ondernemers moesten direct duizenden euro's overmaken, anders zou er beslag gelegd worden. De man die in april in de Zweedse hoofdstad Stockholm met een vrachtwagen inreed op winkelend publiek wordt aangeklaagd voor terrorisme. De aanklager wil dat de dader, een man uit Oezbekistan, voor de rest van zijn leven de cel ingaat. In de aanklacht staat dat onderzoekers op een geheugenkaart materiaal hebben gevonden dat gekoppeld kan worden aan IS. Bij de aanslag werden vijf mensen gedood en raakten veertien mensen gewond. In de Eerste Kamer is het debat bezig over donorregistratie. De Senaat praat de hele dag over de initiatiefwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Haar voorstel komt erop neer dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. D66 wil op die manier tekort aan orgaandonoren verkleinen. De Tweede Kamer nam de wet in 2016 aan met de kleinst mogelijke meerderheid. Verwacht wordt dat het ook in de Eerste Kamer spannend wordt, omdat veel fracties intern verdeeld zijn. De stemming is volgende week. De Russische schaatster Olga Graaf gaat niet naar de Olympische Winterspelen. Graaf had haar zinnen gezet op een medaille op de ploegenachtervolging. Maar het heeft volgens haar geen zin om te gaan, omdat een aantal ploegenoten uitgesloten is van deelname vanwege doping. Op Facebook zegt de schaatster, die vier jaar geleden twee keer brons won in Sochi, dat sport wisselgeld geworden is in een vies politiek spel. Het weer nog, het blijft nagenoeg droog, tussen de wolken door komt de zon vooral in het midden en het zuiden af en toe tevoorschijn en het wordt 8 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Is zin in ZFM? ZFM Met nu ZFM luncht Wij gaan 13 jaar tegen die kinderen lopen liegen en liegen en liegen en dan zijn ze 13 En dan zeggen wij 1 april, het is allemaal gelogen En dan pikken die kinderen dat niet, die nemen dan wraak En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de pubertijd <lacht> Ja, dat lees je nooit in de Viva, maar zo zit dat, zo zit dat allemaal. Dan gaan ze expres van die vieze vette puistjes nemen, keiharde kleren muziek draaien, want ze zijn dertig jaar blazer. En dat duurt vijf jaar. Vijf jaar gaat de vraag door. En pas dan kunnen ze weer in de wereld kijken zonder hun verloren illusies. Dan kunnen ze de wereld weer aan, dan kijken ze die wereld in en dan zien ze dat die wereld slecht is en lelijk, dat er honger is en dorst. En dat er oorlog is overal. En dat vinden ze geen punt, want dan gaan ze de wereld verbeteren. Dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies, nemen ze idealen. En dat dat achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Want anders zou er nooit wat veranderen in de wereld. Zo zit het allemaal in elkaar. En ik was natuurlijk geen uitzondering op die leeftijd. Dan. zijn we weer. Helemaal terug. Van weg geweest. Na het NOS Journaal. Van één uur natuurlijk. En uh, de conferentie was... Dat heb ik niet zo gauw gezien. was heel kort. Harry jekkers. Maar uh, uh, ideaal. Nou ja, goed. Het was een heel kort stukje. En daarna uh, Angie Stone. Ken jij die? Angie Stone. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, Angie Stone is jarig vandaag. Oh. Ja. Hoe oud wordt Angie vandaag? Nou, dat weet ik niet. Ik kon het zo gauw niet, uh, niet, uh, niet, vinden. niet, niet vinden hoe oud ze is. Maar uh, is jaren vandaag. En uh, vandaar dus artiest in het licht Angie Stone. En het nummer wat zij voor ons zong in dit prachtige programma... was No More Rain in This Cloud. Dus er zit geen regen meer in de wolk. Nou, dat is maar goed ook, want het, de zon schijnt. Toch? De zon schijnt hartelijk. Ja, ja, zo is dat. Maar goed, Angie Stone dus jarig vandaag. En uh, van harte gefeliciteerd als artiest in het licht. Oké, okay, we gaan door. We hebben nog veel meer lekkers. Well, Step away from a better day, however long the night, and whatever it takes, I'm gonna make everything alright. Oh, oh, oh. right. Ooh. From the beginning Spent a whole lot Swimming up against the tide But nothing can be done Or overcome If we ja Uh. Nou, soms kom je van die lekkere plaatjes tegen. Hè? Zo van, uh, dat, is, dat is leuk. Dan krijg je dat als suggestie op je computer. En dan denk je, hé, hey, dat klinkt lekker. dan ga ik draaien vandaag. Nou, dit was ook zo'n... Onbekende grootheid, de James Hunter Six, never van gehoord. En uh, dan ben ik de titel kwijt. Oh ja, Whatever It Takes, dat was de titel. Ja, dus de James Hunter Six, altijd gezellig. Hey, soms roep ik mijn ikken bij elkaar. ik heb inmiddels al een aardig reservoir. Als ik dan vraag, hey, welke ik is eigenlijk waar... Roept het hardste ik, mijn ik van twintig jaar Mijn ik van twintig, die denkt in uitroeptekens In zwart en wit, dwars tegen alle zin Hij vindt gematigd en voorzichtig zijn, water bij de wijn Hij wil alles of niks, niks ertussenin Hij vindt dertigers maar burgerlijke zakken Liever langharig dan kortzichtig, weet je wel zo so wat, hij is te vies om bij te pakken Hij zit tenminste een stuk relaxter in zijn vel Hé, hey, en later, hij was voor helemaal lang begonnen Hij eet genoeg aan een akoestische gitaar En dat later zal er trouwens later anders uitzien For the times are changing, reken maar Kijk daar, zit hij op zijn kamer met zijn vrienden hij heeft die middag alle platen zaken afgezocht. En voor het geld wat hij op zaterdag verdiend heeft. De nieuwste van Bob Dylan net gekocht. Kijk ze praten. Ze praten over vriendschap. Die zal voor eeuwig zijn. Een everlasting song. Ze blijven altijd bij elkaar. Zeker weten reken maar. En Bob Dylan zingt. May you stay forever young En Dylan zingt May you stay forever young Een rugzak vol met idealen Dat is mijn ik van twintig jaar Dat wordt later bakzeil halen Want die zak is veel te zwaar Een klein stukje in de herkansing, Harry Jekkers had. Maar zo'n zo kort stukje, ik denk nou, dan nog maar een liedje van hem erachterhand. Dat is ook wel leuk. Mijn ikker van 20 heette het nooit. Ja, legt u vast met zijn voren klaar. Pen en papier kan ook, natuurlijk. Ja, dat kent, kent ook. En. Uh, ja, we gaan uh, een recept uh, voor u uh, voordragen, Althans, ik niet, maar Beb. Uh, het recept bedankt door, bedacht door Angela weer. En, uh, nou ja, ik, ik vind de voordragen wel een ongelooflijk goede omschrijving. Ja goed hè. Ik ga dat nu dan ook doen. Jij gaat het recept. Het recept ja. van de week. Ja. Ja. ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Mm -hmm. ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www. Facebook.com Schuilenstreek Zandvoort Lunch. Juist. Yes, dat is nou, belangrijk. Je mag. Begin met je voordracht. De voordracht gaat als volgt. Vandaag staat er op het recept een linzenstoofpot met vegetarische gehaktballetjes. Het recept is voor vier personen en de bereidingsduur is ietsje langer dan wij normaal gewend zijn, namelijk 75 minuten. De ingrediënten zijn vier eetlepels olijfolie. Twee rode uien, gesnipperd. 1 winterwortel, geschild en in kleine blokjes. Vier teentjes knoflook, gesnipperd. Twee eetlepels milde Indiaanse currypasta. 300 gram gedroogde linzen, gespoeld. 400 gram tomatenblokjes uit blik. 300 milliliter rundobouillon of die 300 milliliter kippenbouillon of die 300 ml groentebouillon, twee wit witbrood zonder korst, 250 gram vegetarisch gehakt, 1 mespunt foeliepoeder, 1 mespunt korianderpoeder, dat heet katoenbar, een half ei, losgeklopt, één bosje verse koriander, fijn gehakt. De bereidingswijze is als volgt. Verwarm de olie in een pan met zware bodem en fruit hierin de uien... op een lage stand, circa 5 minuten. Voeg de wortelblokjes, de knoflook en de currypasta toe... en roerbak het geheel enkele minuten mee. Voeg de linzen en de tomatenblokjes toe en roer alles goed om. Leng aan met wat bouillon totdat de linzen ruim onder water staan. Breng aan de kook en laat met de deksel op de pan... op de laagste stand 1 uur stoven... Week ondertussen het brood in een paar eetlepels water en knijp het uit. Vermeng het gehakt met het brood, zout, peper, de specerijen en het ei. Kneed de verse koriander erdoor en rol kleine balletjes van ter grootte van een walnoot. Leg de balletjes de laatste 20 minuten in de pan tussen de linzen tot alles gaar is. Controleer wel tussentijds of er nog genoeg vocht in de pan zit en voeg anders nog wat bouillon toe. De bereidingstip is tevens dat het lekker is met een lepel Griekse yoghurt en gehakte koriander. Vanwege vervang de currypasta eventueel door een eetlepel currypoeder. En dan toch voor de echte vleesliefhebbers, die kunnen het vegan gehakt natuurlijk vervangen. Door 250 gram. Half om half gehakt. Nogmaals het geheel is na te lezen, maar het lijkt mij een heerlijk recept. En Angela schrijft daar hartelijk onder. Eet smakelijk. Kijk, dat bedoel ik. Water loopt alweer je mond in natuurlijk. Ja, ja. Mm. Num, num, num, num, num. Goed, nou, het was niet zo eenvoudig, Een hoop ingrediënten, maar goed, dan heb je ook wat. Zo is dat. En dat mag ook wel eens, hè, toch? Goed, nou, ik zou zeggen als u het allemaal gaat proberen, laat eens weten hoe u het gevonden heeft en of het u vooral gesmaakt heeft. Want dat vinden wij natuurlijk leuk. En u kunt het allemaal nalezen op onze web website. Uh, nee, op onze Facebookpagina moet ik natuurlijk zeggen. www.facebook.com ja, Facebookpagina. wwwfacebookcom En wij weten dat u daar massaal naar kijkt. Want uh, we hebben altijd heel veel hits bij deze prachtige recepten. Nou, ik hoop nu weer. Terwijl nu nog even de muziek van uh, de film, een actor, uh, de film uh, Tootsie hoort. Ja. Er schijnt nu ook een musical versie van te komen van Tootsie. Maar ja. het er heel erg over om de musicals van. Goed, maar deze muziek komt inderdaad uit die film uh, Tootsie. Uh, Actors Live van Dave Groesen. Goed. Uh, ja. Nou, dan gaan we je plaatje doen, hè? toch? Gaan een plaatje Ja, we gaan een plaatje doen. Ja, een plaatje doen. Ja. De mensen even gezellig. Ja, een gezellig, uh, uh, ja. gezellig plaatje. Hmm. Nou, dit is uh, Tavares, zes minuten lang Heaven must be missing an angel oh, echt Sweet as love song. Het is nog wat, die Everly Brothers. Die allemaal van die tien-teenagere problemen uit de, uit de 50 en zo. De, de, Johnny kist de teacher en die tiptoes up to reach her. En hij liet hem, ook nog eens, die teacher, die liet hem ook nog eens naast zijn meisje zitten. Nou, nou, nou, nou. Wat een ellende toch allemaal, Bep? <laughs> droevenis, droevenis. Ja, het is droevenis al over. <laughs> maar het leidt wel vaak tot mooie dingen in de muziek. Ja. En dan krijg je weer zo'n liedje. Bird Dog <laughs> van de Everly Brothers. Jawel, we gaan naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Sweris. De afgelopen week heeft dorpsomroeper Gerard Kuiper... bij burgemeester Niek Meijer zijn ontslag aangekondigd. Hij deed dat na een gesprek met Zandvoorts eerste burger... over een aantal knelpunten die hij tegen is gekomen. Beide heren hebben het een en ander geëvalueerd... waarna Kuiper zijn ontslag indiende. Burgemeester Niek Meijer heeft nu de taak op zich genomen... om op korte termijn een nieuwe dorpsomroeper aan te kunnen stellen. Naar verluid heeft hij al enkele personen persoonlijk benaderd. Niks voor jou. Of er weer sponsoring voor het dorpsomroepersconcours wordt gevonden... Uh, dat weet men nog niet. Daardoor kan in september weer op de geplaatst worden. En dat zal verder moeten worden afgewacht. Ja, ben ik het wel even dat Jij mij ziet als een dorpsomroeper. Dat roeper. ik ook weer niet, maar <laughs> ik denk misschien niet. Ja, een baantje de mannen die kunnen zo geweldig hard praten. Nou, dat kan ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ik kom op het nieuws van Bloemendaal. Daar heeft raadslid Marie-Lies Roos van Hart voor Bloemendaal... In haar boek Alles is hier geheim geeft zij schokkende informatie over de Bloemendaals politiek naar buiten. Het boek is vanaf morgen 31 januari te koop in de winkel. Aan de hand van herinneringen aan veel gesprekken met andere politici schetst mevrouw Roos hoe zij hard en meedogenloos de bestuurscultuur in, in Bloemendaal heeft ervaren. Dit boek is interessant voor lezers die willen weten hoe het achter de schermen aan toe gaat in de dorpspolitiek. Het is ontluisterend om te zien hoe de omgang is van raadsleden en burgemeesters met mevrouw Roos. Die in vier jaar tijd steeds meer als een paria wordt gezien. De speeltuin Lineushof in Bennebroek heeft de gemeente Bloemendaal voor de rechter gedaagd. Directeur Kok van de Lineushof is het niet eens met een nieuwe bestemmingsplan waaronder zijn speeltuin valt. Dit beperkt onze exploitatiemogelijkheden als dus Milats. De zaak dient 31 jaar voor de Raad van State. De grond van de Lineushof, dat is de grootste speeltuin van Europa... heeft altijd een recreatieve bestemming gehad. In het nieuwe bestemmingsplan uit 2016 staat als bestemming... recreatie met als toevoeging speeltuin. En dat is volgens directeur Milats heeft de gemeente dit gedaan uit angst voor ongewenste ontwikkelingen... in de toekomst zoals een pretpark met allerlei lawaaiige attracties. Dat zou de lineaers op echter absoluut niet op uit zijn. Dat het draait wordt bevestigd... door de uitspraak van wethouder Richard Kruiswijk. Hij zegt dat de bezwaren van de lineaers of hem bekend zijn... maar er zijn grenzen aan zowel het soort toestellen... dat het park kan aanschaffen als aan de hoogte hiervan. We willen voorkomen dat het geheel toch langzaam... richting een pretpark gaat. Dit wordt dient dus morgen voor de Raad van State. Een 62-jarige man is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt... bij een verkeersongeval. Nou, dit lijkt mij oud nieuws wat toch nog eventjes langskomt. Wat wel interessant is, is dat er op Schiphol... een jaar gevangenisstraf is geëist tegen een 53-jarige man... die ervan wordt verdacht vertrouwelijke informatie... uit computersystemen te hebben doorgegeven aan derden. Dat deed hij als medewerking van de Koninklijke Marische Zee. De man werkte tussen, tussen november 2013 en september 2015 op Schiphol in de functie van opsporingsambtenaar als ICT'er. Het Uit onderzoek is gebleken dat de man in die tijd ruim 30 bevragingen in een computersysteem heeft gedaan. De man wist dat hij vertrouwelijke informatie niet mocht delen, maar werd naar eigen zeggen onder druk gezet het toch te doen. Dat heeft de officier van justitie echter niet kunnen vaststellen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte een bovengemiddelde intelligente man is. Van hem had anders handelen mogen worden verwacht, aldus de officier van justitie. Daarom wordt de 53-jarige man opzettelijk schende van het Amstgeheim ten laste gelegd. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem doet op 12 februari 2018 uitspraak hierover... Kijkend naar al het laatste nieuws... denk ik dat wij voor vanmiddag half twee... het regionale nieuws hebben toegelicht. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn periodes met zon en het is droog. Morgen is er eerst regen... en later verandert dat naar buien... Vandaag zijn er perioden van zon, maar in het zuidoosten komt afhankelijk toch lokaal dichte mist voor. De maximum temperatuur is ongeveer 7 graden. Er staat een zwakke tot matige en langs de kust later vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. In de avond draait die wind naar zuid. De komende nacht raakt het van het zuidwesten uit bewolkt en gaat het regenen. In het noordoosten koelt het nog af naar 1 à 2 graden en in het zuidwesten wordt het niet kouder dan een graad of. De wind is zuid tot zuidwest en zwakt matig. In de loop van de nacht neemt die wind toe, bovenland naar matig... maar aan zee en het IJsselmeer naar vrij krachtig tot krachtig. Morgen is het overdag bewolkt en regelt het dus geruime tijd... en in de middag en avond wordt de neerslag buiig van karakter... en zijn er ook droge perioden. Bij de buien kan ook lokaal korrelhagel en onweer voorkomen... De maximumtemperatuur ligt morgen rond de 9 graden. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig aan de zee... en langs het IJsselmeer krachtig tot hard. 6 tot 7, windkrachten 6 tot 7. Later in de middag en in de avond draait de wind naar de westelijke richtingen. Tot zover het weer van het KNMI in de beeld. Dat was het weer. My baby don't care for I don't please this. Liz Taylor is not a style And even Lana Turner's smile Something he can't see My baby don't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 Something he can't see is something he can't see. I, I want Van Nina Simone, nummer dat uh, ja, bekend werd dankzij een reclame eigenlijk weer Want het is al verschrikkelijk oud Want ik heb het staan op een LP uit uh, 1963 of zo Daarom Trent uh, mm. nog uit haar jazzperiode, zou ik maar zeggen Dat zij nog met gewoon een trio, piano, bas, drums en gitaar uh, Dat ze gewoon uh, daarmee speelden. Later ging ze natuurlijk een beetje meer op de commerciële tour maar die LP waar dit, waar dit nummer vanaf komt... is, daar, is een prachtige plaat, overigens. Het is een prachtige plaat. Met uh, hele mooie jazz standards erop. Uh, Nina Simone, waarom, waarom koos jij dit eigenlijk? Ik koos dit inderdaad omdat ik het toch een, een hele belangrijke vocaliste vind. Ja. Die we eigenlijk mee moeten blijven nemen. Want haar muziek is toch tijdloos. Dit is ja. dan een heel licht liedje eigenlijk. Eigenlijk wel iets zwaarders willen draaien, maar we zitten hier gezellig te lunchen met elkaar. Ja. Maar nummers als Don't Let Me Be Misunderstood. Het is allemaal even prachtig en bezield gezongen. Natuurlijk, mm -hmm. een hele bijzondere vrouw. Ja, dat is wel weer een beetje meer haar commerciële periode, hè? Want ze is natuurlijk. Eigenlijk... we nu in Verze... ja. Wat, met wat, wat met haar, bij haar voornamelijk zo mooi is, dat ze ook een verschrikkelijk goede pianisten was. Hè? Ja, ja, ja, Dat ja. Uh, kon je in dit stuk ook weer horen, want ze, ze zit dus gewoon een beetje à la Bach. Uh, dat kon ze ook erg goed. Ze kon een heel goed Bach spelen ook bijvoorbeeld. Leuk. Klassiek. Dat uh, kon ze heel goed. Daar hoorde je ook een klein stukje van trouwens in, in dit stuk. De werkelijke uh, naam was uh, Eunice Kathleen Wyman. Ja, daar heb je het niet mee. <laughs> daar dat vind ik toch wel handig dat ze Nina Simone heeft gekozen. Ja, dat ja. vind ik ook wel. Ook een belangrijk burgerrechtenactiviste. Ja. Partij ver vooruit. En alweer 15 jaar niet onder ons. Dat is toch vreselijk. ja, ja. ja. De volgende man, uh, artiest in het licht, is ook niet meer onder ons. Want uh, die is uh, overleden op deze datum. Op deze datum? Ja, op deze datum. 30 januari uh, 2011. Dus uh, alweer zo'n zes jaar terug is hij zeg overleden. Maar zeven, zeg maar zeven. Ja, zeg maar zeven. Alweer, ja, ja, het is alweer zeven natuurlijk. Fine, fine. Hij werd geboren op 3 november uh, 1933 in Oyster Bay. En hij overleed... Uh, Nee, dat is niet waar wat ik nu zeg. Hij werd geboren in York op, 23, op 3 november 1933. Mm -hmm. En hij overleed in Oyster Bay op 30 januari 2011. Was een Brits componist van voornamelijk filmmuziek. En als u dit muziekje wat we nu klaar hebben staan hoort... Nou dan weet u gelijk over wie het gaat. Toch? Denk ik wel. Ja, niet dit muziekje. Artiest in ja. het licht. Luister. De ...uit 1962 afkomstige film uh, Dr. No, natuurlijk... uit de eerste film van de nog steeds actueel zijnde en uitbreiding ondergaande... Uh, ...James Bond-cyclus, uh, de componist deze van dit stuk John Barry dus. Vandaag zijn uh, sterfdag uit uh, 2011, zeven jaar geleden alweer... En hij heeft maar liefst uh, de muziek geschreven voor elf James Bond films. En dit was dus eigenlijk het hoofdthema. Verder schreef hij ook nog het, het uh, thema voor een televisieserie die bij, uh, bij ons, dat nostalgische kanaal, het wordt herhaald, Namelijk de Verzeerders, oftewel de oh. Persuaders. <lacht> ja, ja, Beb, dat is allemaal het onze jeugd. <lacht> He? Ja, ja, ja. Dat is een serie onze jeugd krijgen jullie ook eigen omroepen, zoals ons, die dat gezellig uitzenden. Ja, dat is wel leuk. leuk. En ook De Saint en zo, met Roger Moore, doen ze ook weer. Ja. Dat ja. is ja, leuk hoor. Ik zat gisteren weer even naar een oud stuk van, van Doris te kijken, want dat zenden ze dus ook nog wel regelmatig uit. Dat is ook wel ja, vreselijk leuk. Nostalgie! Ja, dat heb je met die oude mensen zoals wij, hè. Die, die, die houden van nostalgie. Nou, misschien best is interessant voor de jonge mensen ook om naar te kijken. Ja. Die denken vaak dat ze alles opnieuw uitvinden. Dat is niet zo. En dat is niet zo. Nee, want het is ja, allemaal een al klasieker. gedaan. zieken. Ja, het is allemaal <laughs> al gedaan. Goed. James, uh, James Bond films dus John Barry en het hoofdthema uit de film Doctor No. Ja, uh, deze man die uh, draai ik nu, maar mag eigenlijk niet. Mag, ja, want hij stond in het Nou, hij stond in het lijstje voor. Uh, voor uh, artiesten in het licht voor vandaag. Maar uh, hij is pas op 31 januari overleden. Niet op oh. de 30 e Dus vandaag Maar goed. Draai maar dan Kové. En dat heet Have Mercy. Mocht hij niet vandaag. Maar ja, goed. Uh, de, hij is nu geweest. En uh, Het liedje kent u, Have Mercy. Want uh, vooral uh, de liefhebbers van de oude Rolling Stones... die kennen dit nummer uh, natuurlijk ook wel. Want dit kwam onder andere voor op het album Out of Our Heads... van uh, deze Engelse band, de Rolling Stones. Dus, want die putten toen de tijd nog wel aardig uit het Amerikaanse... Rhythm and Blues repertoire. En daar was dit er een van. Don Covey dus en Have Mercy...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 On an ever spinning reel As the images unwind Like the circles that you find In the windmills Of your mind Ja, zo'n liedje waarvan uh, er misschien wel duizenden uitvoeringen zijn geschreven natuurlijk door Michel Le Grand en uh, The Windmills of Your Mind en uh, er zijn tientallen vertolkingen van. En dit is ook weer zo'n cover van een uh, liedje van uh, George Gershwin. Ronski Beat. It ain't necessarily so. She starts from that street. Als je die pas hoort, dan uh, weet je het alweer. Hè? Dan zit onze taak er alweer op voor deze dinsdag, de 30ste januari. Morgen alweer de laatste januari-dag. Het gaat allemaal hartstikke. Onvoorstelbaar. Het maand al alweer voorbij. Ja. Niet te geloven gewoon. Maar ja, tijd gaat wel, gebruikt haar wel. Zo zeggen ze dan weer. En uh, voor ons zit het er voor vandaag althans weer op. Maar niet getreurd hoor. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 12 en 2. Maar dan met Ron, Gijssen en natuurlijk een hoop cultuur. Donderdag komt Angela weer eens mee naar de studio. Is ook wel weer eens gezellig. hè? Ja. Ja. Kan Dolly nog lekker op haar gemak herstellen. Van ja, die de lichamelijke ongemakken. Ja. Nou, die zit zich te verbijten hoor bij de radio. Ik wil ook, ik wil terug. Ja. Nou, maar... ik denken aan je, Dol. Ja, doe maar rustig, man. Die maar een paar verzoeknummers in. Nou ja, kom maar op met een liedje van de Sidekick. Oké, okay, <laughs> uh, Bip, het is, uh, het is klaar. We gaan er vandoor. We gaan er vandoor. We gaan de zon in. Van de zon in. We gaan wel lekker genieten. Nou ja, in de trein schijnt weinig zon. Maar goed. In ieder geval, dank voor het luisteren, dames en heren. En uh, eet smakelijk voor vanavond. Als u het recept gaat maken... En anders uh, nog een fijne dag. En tot morgen. Tot volgende week wat mij betreft. Dag!